Kees Groot met het NOS-journaal. Overleg tussen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken over de verdeling van vluchtelingen heeft niets concreets opgeleverd. EU-buitenlandchef Mogherini zei na afloop dat het moeilijke gesprekken waren geweest. Struikelblok blijft het maken van afspraken over precieze aantallen vluchtelingen die landen moeten opnemen. Opnieuw zijn honderden migranten te voet vertrokken vanuit het station in Boedapest naar Oostenrijk. Een tocht van zo'n 200 kilometer. Oostenrijk zette gisteravond de grens met Hongarije open. Zo'n 4500 mensen zijn vannacht met bussen naar Oostenrijk gebracht. De vluchtelingen die aankomen in Oostenrijk reizen waarschijnlijk direct door naar Duitsland. Dat land rekent dit weekend op 10.000 vluchtelingen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft een aanbod van de gemeente Hilversum gekregen voor de opvang van honderden asielzoekers. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA. Er komt plek voor 1500 tot 1600 asielzoekers op vier locaties. De eerste mensen zouden begin volgend jaar kunnen worden opgevangen in Hilversum. In Syrië zijn gisteren 47 doden gevallen bij gevechten tussen Islamitische Staten en andere rebellengroepen. De gevechten zouden bij de stad Marea zijn geweest op 20 kilometer van de Turkse grens. IS streed daar onder meer tegen het regeringsleger van president Assad. De Nederlandse basketballers zijn de Europese kampioenschappen begonnen met een zegen op Georgië. In het laatste kwart stonden de Georgiërs nog voor, maar uiteindelijk wist Oranje met 73-72 te winnen. Het is voor het eerst in 25 jaar dat het Nederlands team meedoet aan het EK. En op het WK Roeien heeft de vrouwen dubbel 4 een bronzen medaille gehaald. En door die prestatie heeft het team zich ook geplaatst voor de Olympische Spelen. Het weer in het zuidoosten nog een paar buien. In het noordwesten breekt de zon soms door en blijft het vrijwel overal droog. Het is 16 graden. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Langs de kust valt nog een enkele bui. En ook morgen is het fris en wisselvallig. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door wegwerkzaamheden op de A1 staat er file op de A9 van Amstelveen naar Diemen. Voor in Diemen 3 kilometer en dat levert ongeveer een kwartier vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.